Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Thailand heeft meer dan 100.000 mensen geëvacueerd uit het grensgebied met Cambodja, meldt het Thaise ministerie van Binnenlandse Zaken. Gisteren braken er gevechten uit langs de grens. Daarbij zijn 14 mensen omgekomen. Cambodja en Thailand ruzien al tientallen jaren over de 800 kilometer lange grens tussen de landen. Het Thaise leger zegt dat ook de afgelopen uren weer wordt geschoten in het grensgebied. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio reageert fel op het besluit van Frankrijk om de Palestijnse staat te erkennen. Hij noemt het een roekeloze beslissing die de vrede op achterstand zet. Frankrijk gaat de Palestijnse staat erkennen tijdens de algemene vergadering van de VN in september. De presi Franse president Macron had dat plan eerder al uitgesproken. Hij heeft de Palestijnse autoriteit ook opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza. Vorig jaar hadden 510.000 huishoudens te maken met energiearmoede. Dat zijn er 180.000 meer dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO. De grote stijging komt vooral door het stopzetten van een aantal steunmaatregelen van de overheid. Energiearme huishoudens zijn huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten. Vaak door een slecht geïsoleerde woning. Energiearmoede komt vaker voor bij alleenstaanden en mensen met een uitkering of een pensioen. De Mexicaanse voetballer Javier Hernandez krijgt een boete van de Mexicaanse voetbalbond voor seksistische uitspraken die hij hierdoor deed. Hij zei onder meer dat vrouwen vooral moeten zorgen en het huis onderhouden en dat ze mannelijkheid moeten leren accepteren. Hernandez zegt nu op Instagram dat hij er spijt van heeft. Het weer, het is op veel plaatsen bewolkt. Lokaal valt ook een bui. Later vandaag wordt het droger en breekt de zon vaker door. Het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 I know your winter sorrow, hang them out to dry, throw it away, you gotta throw it away, all the colorful days, my friend, I'm coming around again, That's right, yeah, yeah, yeah, uh, yeah, yeah, yeah, I got someone waiting for me, it's been so long since we met, And I may not be your salvation, but I offer nonetheless. And if like me, you wanna take that chance, it's coming around again.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 Ik ben nergens zonder jou, ik ben jou de trouw van jou de jouwe terug nergens zonder jou.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 FM